De activisten gaan de Mensenrechtenraad van de VN op de hoogte stellen van de situatie. Zowel militairen van het regeringsleger als paramilitairen zouden zich schuldig maken aan de ontvoeringen. De slachtoffers zouden allemaal in de cel belanden. De werkloosheid is vorige maand opnieuw gestegen. Het aantal werklozen steeg met 5000. In totaal zitten nu 519.000 mensen zonder werk, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is 6,6 van de beroepsbevolking. Het CBS. De bouw is nog altijd de hoek waar de klappen vallen. Uh, het gaat niet goed met de woningmarkt, het gaat niet goed met de kantorenmarkt. Dus er wordt minder geproduceerd en ja, bouwbedrijven gaan failliet... en mensen verliezen helaas hun baan. En dat zien we nu terug in het aantal WW-uitkeringen, dat duidelijk oploopt. Verder zijn de consumenten weer iets somberder geworden... over de economie en hun eigen financiële positie. Het consumentenvertrouwen daalde met drie punten naar min 32. Opnieuw het CBS. We zien twee mogelijke verklaringen voor de lichte daling van het consumentenvertrouwen deze maand. Enerzijds de btw-verhoging die 1 oktober inging en die mensen toch voelen in hun portemonnee. En anderzijds het weer. Het was bijzonder slecht weer. Heel veel regen, ook als je nu om je heen kijkt, veel regen, grauw. En dat heeft toch invloed op de gemoedstoestand van de consument, zo vermoeden wij. Een werknemer van een Rotterdamse lamellenfabriek heeft volgens een, een record schadevergoeding gekregen van 345.000 euro. Volgens de FNV is er nog nooit zo'n hoog bedrag uitgekeerd aan een werknemer met een hersenaandoening. De man leidt aan de zogeheten schildersziekte. Twaalf jaar geleden werd hij op 34-jarige leeftijd volledig arbeidsongeschikt verklaard. Hij had jaren gewerkt met hoge concentraties oplosmiddelen, waardoor zijn hersenen waren aangetast. De man kampt met geheugenverlies, vermoeidheid en stemmingsstoornissen.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 ANWB-verkeersinformatie staat nog een handvol korte files op de A10 bij Amsterdam. Voor de Koentunnel 2 kilometer, dat is op de A10-noord richting de A10-west. De A27 van Breda naar Utrecht tussen Hank en Nieuwendijk 2 kilometer. De andere kant op van Utrecht naar Breda bij knoopend Gorkum 2. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een autobrand. De rechterrijnstrook is dicht. En de N14 leidt zijn dam richting Den Haag bij de afritvoorschoten 2 kilometer. En dat komt door werkzaamheden.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 VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Een paar miljoen kijkers naar een wedstrijd van Oranje. Een paar miljoen voor een boer die een vrouw zoekt. En de vlaggen gaan uit hier in Hilversum. En dan springt er een Oostenrijker aan een capsule... en zo'n acht miljoen kijkers klikken op YouTube. Is dat de andere koek waar we ons hier in Hilversum zorgen over moeten maken? Zo dadelijk een blik in de toekomst. Hij werd maar liefst 5436 keer gecoverd. En in Japan is hij mateloos populair. In België is hij groter dan groot. Het leven van Jacques Brel is opnieuw beschreven... nu in een definitieve biografie. Oud, oud, de duvel is oud, maar de is ook, dat is waar... Hoe lang kan Keith Richards de gitaarlik van Satisfaction nog uit zijn hoofd spelen? En zal Jagger zijn jeugdige danspasjes dan nog kunnen maken? Van oude stones en dingen die voorbij gaan. In onze wetenschappelijke bril op het nieuws met Menno Benveld. En wilt u bij de tijd blijven? Surf naar degids.fm. Lance Armstrong trok zich gisteren terug als bestuursvoorzitter van de Livestrong Foundation. Dat is zijn invloedrijke stichting voor kankerbestrijding. Wat zijn de gevolgen voor de Nederlandse tak van Livestrong? Aan de telefoon Herman van Tilburg. Hij is woordvoerder van Livestrong Nederland. Goedemorgen meneer van Tilburg. Goedemorgen meneer Meurs. Ja, 15 jaar was Armstrong het ideale boegbeeld die goed was voor vele miljoenen voor het goede doel. Wat betekent het voor Livestrong Nederland dat zo'n belangrijke fondsenwerver besmet is geraakt? Uh, nou ja, zoals de feiten zijn en zoals die nu liggen maken, dit besluit onvermijdelijk. Eh, uh, Livestrong staat voor een leven met een gezonde levensstijl. en Het vermeende gebruik van, uh, vermeen van dopingen uh, door topsporters. En in dit geval Lens Armstrong past daar niet bij. Uh, dus uh, wij vinden uh, het besluit van Lens Armstrong uh, uh, een goed besluit. Ja, maar wat betekent uh, dat voor Livestrong Nederland? Op dit moment, uh, uh, en dat is natuurlijk nog even afwachten wat gaat er in, in, de, in de toekomst gebeuren... Uh, wij krijgen in Nederland heel veel steunbetuigingen. Uh, we zijn, uh, afgelopen weekend zijn wij actief geweest op de Bike Motion in de jaarbeurs Utrecht. Ja. Dat was een grote wielerbeurs, daar stonden wij met de stand. Daar hebben wij zo'n 2000 uh, bezoekers mogen ontvangen op onze stand. Uh, maar in hoeverre zit de Nederlandse liftstrong vast aan de Amerikaanse? Wij zijn verbonden met de Amerikaanse uh, liftstrong organisatie Krijgt liftstrong Nederland geld van het grote Amerikaanse liftstrong? Nee, wij onderzoeken... We steunen uh, uh, projecten in de strijd tegen kanker uh, internationaal. Dus wij, uh, wij uh, dragen jaarlijks een donatie aan uh, Lichtstroom Amerika. Dus en Nederlands geld gaat naar de Amerikaanse foundation? Ja, en... wat gebruikt wordt in kankerprojecten. Voor hoeveel geld? Ik, ik weet niet het exact getal, dat kan ik nu nog niet aangeven... omdat wij nog bezig zijn met de donaties van dit jaar. Maar dat weet u en, toch wel van de afgelopen jaren? Hoeveel procent is dat dan ongeveer? Helaas, ik kan, ik, ik, ik kan, ik kan nu niet het percentage geven. Maar is het 80%, ik op 60%, op 70% van het Nederlandse geld dat nee, nee, is nee, nee, ingezameld? Nee, nee, nee, nee, dat percentage is veel kleiner. 20. Dat percentage is veel kleiner. Daar moet ik ongeveer ik, aan ik, denken. Uh, ik, ik zal dat nog even uitzoeken, wat dat geweest is af uh, vorig jaar. En, en daar, daar wil ik absoluut maar het jaar daarvoor dan? Uh, ik heb nu niet die cijfers van de donatie aan Amerika zo bij de. Uh, u, heeft een, u heeft in Nederland ook eigen sponsors, hè? En ook hier ja. geldt dat de naam natuurlijk van Armstrong door het slijk is gehaald. Denkt u niet dat de Nederlandse partners gaan afhaken dan? Nou, we hebben veel contact met onze partners. Uh, uh, omdat wij natuurlijk ook heel erg benieuwd zijn naar hun reactie. Uh, en tot nu toe uh, blijven de partners ook uh, trouw aan ons. Omdat zij uh, kunnen scheiden uh, de persoon Lens Armstrong. Maar ik kijk naar die lijst met sponsors. Doel. En dan zie ik dat het vooral om bedrijven gaat. die met wielrennen en andere sporten te maken hebben. Dat zijn toch vooral uh, bedrijven, instellingen. die zijn afgekomen op de held Lens Armstrong, veronderstel ik. Uh, die hebben uh, in Nederland. Uh, het wordt heel erg moeilijk deze ontvangst. Even kijken, kunt u wat dichter bij de telefoon komen? Ja? Kijk. Nou, dat is einde voorstelling volgens mij, niet. Ja, daar is hij weer. Uh, ik heb de helft van uw verhaal gemist, maar dat zijn toch vooral mensen die zijn afgekomen op de held Lance Armstrong? Was mijn vraag? Nee, dat zijn vooral juist ook heel veel mensen die heel bewust kiezen voor waar het doel voor staat. De strijd tegen kanker. Maar het ging mij waardoor... om de bedrijven. De bedrijven die met wielrennen te maken hebben en andere sporten. Die komen toch af op Lens Armstrong, zonder twijfel. Nou, Waar Lens Armstrong voor staat. En natuurlijk heeft Les Armstrong daarbij bijgedragen. En daar zijn we ook dankbaar voor. Uh, het boegbeeld wat hij de afgelopen jaar heeft kunnen. Kunnen, kunnen bereiken met de stichting. En dat heeft natuurlijk ook zijn effect gehad op sponsors. Maar als het nou en... gaat om kankerbestrijding, hè? dan zijn er natuurlijk wel meer stichtingen om geld aan te geven. Dan denk ja. ik bijvoorbeeld aan KWF Kankerbestrijding. Het heeft een hele goede naam. Je zou denken dat mensen dan, dan nu liever mee in zee gaan dan met bijvoorbeeld Livestrong Nederland. Dat weet ik niet. Dat is afwachten. Ik ben in ieder geval heel blij met de steun die er van al onze vrijwilligersdanties hebben gehad afgelopen dagen uh, en ook nog steeds van de partners uh, en, en dat zijn er gelukkig nog steeds een, een hoop uh, die heel duidelijk de steun als uitspreken van goh, uh, het werk wat je die doet. Meneer van Tilburg, mag ik u heel even onderbreken, want Jan van der Putten ja. komt binnen en als Jan binnenkomt, dan is er meestal nieuws. Ja, Nederlandse actrice Sylvia Christel is overleden. Ze is 60 jaar geworden en ze was al geruime tijd ziek. Sylvia Christel werd bekend door de serie Emanuelle. De eerste film uit 1974 was een kassucces. De film was in Parijs, tien jaar lang te zien. En ook filmliefhebbers die geen interesse hadden in seksfilms... lieten zich verleiden toch naar de bioscoop te gaan. Sylvia Christel speelde ook de hoofdrol in drie van de zes daaropvolgende Emanuelle films. De laatste jaren woonde zij in Amsterdam. Ze speelde af en toe nog in films en legde zich toe op schilderen. En ze exposeerde haar werk in een galerie. Sylvia Christel dus overleden en 60 jaar geworden. Ik heb, nog aan de Ik heb nog altijd aan de telefoon Herman van Tilburg. Hij is bestuurslid van Livstrong Nederland. Meneer van Tilburg, ja, correct, hoor. nog een laatste vraag. Ik ben niet bestuurslid. Ik... Uh... Ik, ik verzorg communicatie en, en woordvoering, maar ik ben geen bestuurslip. Oké, okay, dan moeten we die ook nog eens spreken. Uh, ik heb nog een vraag over die gele polsbandjes... die Lance ja. Armstrong zo groot heeft gemaakt. Is daar al een centraal inleverpunt voor in het leven geroepen? Eh, dat weet ik niet. Uh, uh, maar als ik kijk naar de situatie in Nederland... wij hebben ook uh, in Utrecht met de bekende bandjes gestaan. Uh, en daarin hebben we eigenlijk meer bandjes verkocht dan vorig jaar. Uh, waar we nu 700 bandjes konden verkopen... Uh, waarin mensen voor ieder bandje uh, wat, zij, uh, wat ze aanschaffen een vrijwillige donatie doen. Waar dit jaar in een aantal dagen 700 en vorig jaar lag dat rond de 550 bandjes. U bent een positieve woordvoerder, meneer Van Tilburg. Nou, ik krijg die nee, percentages zijn, van u krijg ik nog te horen, in ieder geval. Hè? Ja, absoluut, maar dit zijn de feiten. En wij zijn erg blij dat we steun krijgen. Ja, en dat, nee, dat snap ik. Dat is ook duidelijk geworden in het gesprek. Ja. Maar ik krijg die percentages nog wel van u te horen, toch? Of niet? Absoluut. Die ga ik uitzoeken en die laat ik zetten aan weten. Helma van Tilburg, woordvoerder van Livstron Nederland. Op. Deze muziek betekent tijd voor wetenschap, tijd voor nieuwslicht... tijd voor Menno Bentveld. Menno, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Was jij een Beatles-fan of een Stones-fan? Um, nou, in mijn muzikale carrière, van Elvis. was het een beetje voor mijn tijd eigenlijk. de Beatles? Ah. Ik ben echt een, een kind van de jaren tachtig met de New Wave en de punk. En de, maar goed, uh, okay. als ik nu, het is nu Stones-tijd. Tijd voor de Stones. En als ik dat nu allemaal zo weer hoor, denk ik... ja, die Stones, het is toch wel een, een fenomeen. En vandaar dat je op de gedachte kwam om maar eens een keer een onderzoek te doen naar nee, de, de Stones en de leeftijd van Precies. de heren. Precies, ja, want nou goed, er is natuurlijk aanleiding genoeg om het over de Stones te hebben. Vandaag komt de grote Stones documentaire uit. Uh, Crossfire Hurricane uh, gaat in première in Londen tijdens het filmfestival. De heren zijn er allemaal bij uh, vanavond. En eind november, begin december geven ze vier concerten in Londen en Newark in de Verenigde Staten. En dat werd deze week aangekondigd. Is everybody you ready? Is everybody ready? Are you ready? Uh, yeah, we're ready. You must have guessed this was coming. I'll be the die, die. Surely you didn't think we weren't gonna do this. There's been all these rumors flying around, so here we are in Paris to give you the news. Soon we'll be back on stage playing for you in two cities that know how to rock and roll. Ik zie jou ook glimmen, Felix. Dat is een lekker nummer. Ik denk. zie jou ook glimmen, ja. En in november wordt het nieuwe uh, verzamelalbum gepresenteerd... met daarop twee uh, nieuwe nummers, waaronder Doom en Gloom. Lekker en echt. Ja, en, en, en, en, Geweldig. Die hè? hebben ze goed weten op te keren. Fantastisch. Nou goed, ik voel ah, me af. Aan de moderne tijd. Ik me af, hoe lukt het nou met die mannen, he, nu allemaal rond de 70. Ronnie, Ronnie Wood is de jongste met 65, maar Charlie Watson toch al 72. Hoe lukt het die mannen om op deze lijf die concerten te blijven spelen, muziek te maken, nieuwe stukken in te studeren? Tot welke leeftijd kunnen ze dat aan? Uh, het is wel bekend dat oudere acteurs op een gegeven moment moeten afhaken. Dan is het spel nog fantastisch en de ervaring in de inleving is, nou, daar zijn ze op hun top. Maar die teksten kunnen ze gewoon gewoon niet meer aan. Hè? Nee. en King Leer erin stampen, dat, dat gaat gewoon niet meer. Um, en hoe zit dat met muzikanten als de Stones? Uh, kunnen die nog wel de planken op? Nou, Ik belde met professor Marcel Olde Rickert, hoogleraar geriatrie aan het Ziekenhuis in Nijmegen, en hij beschrijft dat een manier om het brein te zien is onderscheid te maken tussen twee typen breinvermogens, breincapaciteit, ja. enerzijds het gecristalliseerde brein, het gekristalliseerde brein, dat gaat, het gekristalliseerde brein nee, ja. dat gaat allemaal over ervaringen, dingen die je in je hele leven hebt opgenomen, dat, dat zit dus. gerust. Rampt, ja. zeg maar En anderzijds het vloeibare brein. Dat heeft meer te maken met snel reageren, met abstract denken. En je ziet dat met het verstrijken der jaren... dat gecristalliseerde brein nog wel beter kan worden zelfs. Maar dat vloeibare brein in de regel juist afneemt. Professor Olde Rickert hierover. Het gekristalliseerde breinvermogen... dat is eigenlijk het breinvermogen wat steeds verder... Vooruit kan gaan, wat je steeds beter kunt maken, zelfs tot erg hoge leeftijd. 80-plussers kunnen daar nog steeds in vooruit gaan. En dat kun je onder andere zien ook bij mensen die kruiswoordraadsels maken. Dat heeft ook te maken met dat gekristalliseerde denken, met wijsheid, met het steeds meer kennis krijgen van, van termen, van woorden. Dus beter kruiswoordraadsels kunnen oplossen. Als je dat blijft oefenen, dan kan een 80-plusser dat veel beter dan een 70-plusser dat is iets heel anders dan het vloeibare breinvermogen... wat heel erg in moet spelen op vragen die je zo ineens van de omgeving krijgt. En dat is veel lastiger voor ouder wordende breinen en die zien juist achteruit gaan. Dus het is niet zo dat alle breinfuncties achteruit gaan. Van de stones, die kunnen zeker op een bekende repertoire nog heel goed uit de voeten... En als ze dat blijven oefenen, en dat doen ze natuurlijk zeker... dan zie je ze daar zelfs nog in vooruit gaan. Dus met andere woorden, de show goed instuderen... en dan zullen ze vast en zeker daarvoor al aan het repeteren zijn. Dat, ja, daar, daar dan kun je het donder op zeggen. Maar goed, dat waren dus dat gekristalliseerde en dat vloeibare brein. Maar Olde Rickert maakt ook nog een belangrijk onderscheid... tussen het semantisch geheugen en het impliciete geheugen. Iets anders waar de Rolling Stones rekening mee moeten houden... is dat semantisch geheugen, het geheugen voor woorden... En dat semantisch geheugen, dat gaat eerder achteruit dan het geheugen voor vaardigheden. Voor dingen die je met je handen doet, dus zeg maar het gitaar spelen. En dat heet ook wel het impliciete geheugen. Dus het zou heel goed kunnen dat bijvoorbeeld instrumentele nummers, dat die veel langer in hun brein blijven, dat die veel makkelijker eigenlijk blijven spelen. omdat dat het geheugen als het ware in de vingers zit, dan al die teksten die ze, uh, die ze moeten laten horen... dat ze daar nou veel meer moeite mee krijgen. Veel langer op moeten trainen. Dus Mick Jagger uh, krijgt dat met zijn teksten lastiger... dan Keith Richards met zijn gitaarakkoorden? Uh, ja, nou ja, in hun individuele geval valt dat zo niet te zeggen. Maar in de regel geldt inderdaad dat ouderen... eerder problemen krijgen met, met woorden, met zinnen... uiteindelijk ook met praten, dan met melodieën bijvoorbeeld. En kunnen de heren daar nog iets tegen doen? Gaf professor Olderick het nog tips? Uh, ja, er zijn allerlei mechanismen om daarmee om te gaan. Uh, bijvoorbeeld selectie, zoals dat wordt genoemd... en compensatie. Bij selectie... Kies zaken uit die je nog heel goed kunt. En doe je vooral die. En um, uh, bij compensatie ga je juist het compenseren. Dus je gaat bijvoorbeeld extra lang trainen of uh, repeteren. Of heel creatief om met de manier waarop je een stuk speelt. En Older Rickert vertelde dat Arthur Rubinstein, de virtuose pianist, uh, tot op zeer hoge leeftijd speelde. En hij compenseerde dat door een bepaald stuk waarin een enorme versnelling zat. Ik geloof ja. dat het Ravel was of Schubert. Dat hij dat expres heel langzaam begon. De zaal die had het toch niet door. Die zaten te genieten van Rubinstein. Hij begon heel langzaam. Kon daardoor toch nog die enorme versnelling daar persen... waardoor de hele zaal dacht: wat is die man toch virtuoos? Dus we hoeven ons eigenlijk geen zorgen te maken om de Stones? Uh, die kunnen nee, dat ook zeker, natuurlijk. Uh, uh, absoluut niet. En in tegendeel zou je bijna zeggen: want op de valreep vertelde uh, professor Older me nog dat er inmiddels aanwijzingen zijn dat fanatieke oudere muzikanten nog wel eens een gezonder brein zouden kunnen hebben dan niet-muzikanten. Er zijn een aantal heel interessante Amerikaanse studies daarover, die hebben groepen vergeleken en die, die hebben laten zien dat muzikanten op een aantal heel specifieke breinfuncties er beter presteren dan even oude andere mensen. En er zijn dus ook eerste aanwijzingen dat onder grote groepen orkestleden dementie veel minder voorkomt. Dus wat dat betreft is muziek een, een heel intensieve eh, vorm van, van cognitieve training, van breintraining. En dat lijkt er dus op dat dat het brein eigenlijk stimuleert tot op hoge leeftijd. Dus wat dat betreft zijn de papieren van de Stones goed. Heb je de heer Olderik nog voorgelegd dat de Stones wel een hele merkwaardige levenswijze erop nahielden? Uh, ja, de seksdrugs druk rock-and-roll. <laughs> maar ja, daar kun je het dus kennelijk nog lang volhouden, Felix. Ja. Dus een tip voor de mensen thuis: niet alleen die kaarten bemachten, maar zelf ook gitaar van zolder en weer gaan spelen. En dan blijven je, blijf je, je hersenen lekker soepel. Dankjewel, Menno Bentveld. We kunnen gewoon die tickets aanschaffen voor die Stones-concert. Ja. Ik ben heel benieuwd. Dit is uh, de gids.fm. <middels> Jacques Brel, dan hou ik altijd eerbiedig mijn mond. Maar nu kan ik niet anders, want uh, we moeten vaart eruit houden. En kent u hem? Er is een hit van hem. Amsterdam, oorspronkelijk uit 1964, maar bijna 50 jaar later... ook uitgevoerd in het Japans. In het land van de reizende zon is Brel namelijk razend populair. En niet alleen daar... De man die ooit werd uitgeroepen tot grootste Belg... is nog altijd een inspiratiebron voor artiesten over de hele wereld. Brel leeft, met zoveel woorden. Deneer Segers schreef tien jaar geleden de eerste Nederlandstalige biografie... over de chansonnier. En nu is het tijd voor een nieuw boek... compleet met nieuwe feiten en nieuw werk. Dag, meneer Segers. Goedemorgen. Dag, Felix. Ja. Uh, u kreeg zoveel uh, naar aanleiding van die eerste biografie... dat u dacht dat er moet nog een tweede komen. Ja, mensen komen naar je toe na het schrijven van een eerste boek... die je eigenlijk daarvoor had willen ontmoeten... En vertel je allerlei nieuwe dingen. En uh, er, is ook, er zijn ook veel ontwikkelingen geweest in de loop der jaren. Minares is een overleden. Daar kwamen hele erfenissen uit te voorschijn... met schatten aan materiaal over Jacques Brel. En ik ontdekte de Brel-interpretatie. Hoe populair Brel in de hele wereld was. Nou, Dat heb je net kunnen horen met Aichi uh, Arai. Snappen die Japanners dan uh, dat het gaat over Amsterdam... een stad die zo ver weg van hen is... Ja, Amsterdam heeft iets voor Japan. Hè. Dat is, uh, Nederland is sowieso erg populair daar. En het klinkt natuurlijk mooi, ja, Amsterdam. Ze maken daar iets prachtigs van. Hè. Het is tussen Amsterdam en Honolulu. Je krijgt er een heel tropisch gevoel bij. Maar ja, dit was wel een fantastische vertolking die we hier hebben. Brel dient dus als inspiratiebron. Ik eh, zei in mijn inleiding dat hij 5436 keer is gecoverd. Is er inmiddels nog een covertje bijgekomen? Er zijn er al een paar honderd bij inmiddels. Oh ja? Ja, de Brel is echt heel populair. De, de, het aantal covers is niet iets van uh, de jaren 70 of de jaren 80. Sterker nog, toen was dat relatief nog beperkt. Na zijn dood is het een steeds grotere vlucht gaan, gaan nemen... en in de laatste tien jaar is het niet meer bij te houden. Er komen vijf, zes, zeven complete cd's per jaar uit... met ambrelgeweide uh, recitals. Maar tijdens zijn leven werd het dus ook al muziek door anderen gebruikt. Wat maakte hem zo bijzonder dan? Ja, hij was een fantastisch componist. Hij wordt uitgevoerd zoals Schubert, zoals klassieke componisten. Hij is ook de meest gecoverde artiest ter wereld. In en... officiële releases. En mocht ook alles van brel gecoverd worden... Nee, niet alles mocht. Ja, ja, alles mocht wel gecoverd worden, maar er waren soms voorwaarden aan verbonden. Zoals bij Marieke. Hoezo? Nou ja, Marike, dat is. Uh, dat, dat gaat natuurlijk. Uh, dat is half uh, Frans, half Nederlands. Hij, hey, Marieke, Marieke, je t'aime En dan komt dat stukje zonder liefde, warme liefde, waaite wereld, de stomme wereld. En dat stukje moest van Bril, als het gecoverd werd in een vreemde taal, toch in het Nederlands gezongen blijven worden. Met als gevolg dat ze van Japan tot New York en van Londen tot tot Buenos Aires, uh, worstelen met het Nederlands. We hebben hier een verboden cover. Dat is dus een cover van Gert Tork, naar het schijnt. Ja, Gert Tork staat op nummer 9 in de top 200 die in het boek staat. De cover top 200 van Jacques Brel. Hij staat op nummer 9 en hij treedt vanmiddag ook tijdens de boekpresentatie... om twee uur op in de Java-kade 61 aan het einde van de wereld. We ja, in de, de, de dienstmededeling de ook weer meegenomen. Maar waarom is deze verboden? Hij is verboden omdat, uh, omdat hij het stukje terugvertaald heeft naar het Frans. Hij vond het raar, hij zingt het in Belgisch-Vlaams dialect... Ja. Dus hij heeft Frans vertaald naar Vlaamse dialect. Zingt uh, vervolgens... Uh, heeft dat, vond het raar om dan het Nederlands stukje in het Nederlands te gaan zingen. En heeft dat terugvertaald naar het Frans. En uh, ja, dat mag niet. Dus er dat mag niet van Brel. Nou, van de erfenbreil. Brel was toen al lang overleden. Want ik, waarom mag dat dan niet? Nou, Brel heeft ooit bepaald dat het niet mag. En uh, die, die, de erfenbreil houden ze daaraan vast. En, uh, en verbieden dus dit soort covers. Ook sommige vertalingen uh, worden niet geautoriseerd. Die mogen dan niet worden uitgegeven. Uh, ook met de vertaling waren ze niet eens. Aan het eind uh, springt hij van de torens, dreigt hij van de torens van Brugge en Gent te springen als Marieke niet bij hem terugkeert. Ja. Dus hij heeft daar een soort leuke, een leuke draai aan gegeven. En ja, dat, dat mag allemaal niet. Er zijn tal van artiesten over de hele ja. wereld voor wie de covers verboden zijn. Ik heb, ik, ik heb er ook nog een gevonden van Judy Cullens: Zonder liefde, warme liefde, teufel, de nacht, de zwarte Tuiwil. Zonder. mijn land, mijn mijn Nou, die tekst is min of meer nauwelijks te volgen. Hè? Nee, maar ja, dat oude meisje moest het verplicht in het Nederlands zingen. Vanwege de Vanwege ergen. die bepaling, ja. ja. En, en, uh, ja, ja. Zij, je hoort hoe, hoe daarmee wordt geworsteld. Maar het is wel leuk dat je van over de hele wereld de gekste artiesten waar je nooit aan had gedacht. in het Nederlands zou zien. Niet alle covers waren even succesvol. Sommige werden hits. Vaak nog groter dan Brel ze zelf had. Uh, bijvoorbeeld deze uitvoering van Terry Jacks. Van een nummer Goodbye van hem.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 Kaar vuktes bon comme du pain blanc. Ja, het is natuurlijk wel een stuk pittiger dan dat, dat *Seasons in the Sun* van uh, Terry Jacks. Maar die scoorde er wel een enorme hit mee. Ja, hij is verkocht 6 miljoen nummers daarvan. En dat was eigenlijk bedoeld voor de Beach Boys. Maar die... Was dit bedoeld voor de Beach Boys? De Beach Boys hebben het ook opgenomen als demo. En Terry Jacks was studioleider. Maar de Beach Boys besloten toch voor eigen materiaal te kiezen. En toen zei Terry... Ach, ken ik dan die demonie in zingen? En toen zeiden die Beach Boys, ja joh doe maar, en vier maanden later stond hij nummer 1 in Amerika en veroverde daarmee de rest van de wereld en Brel kon gaan varen, want ja, de royalties kwamen binnen natuurlijk. En die Terry Jackson gooide er ook nog een Duitsalige versie tegenaan. Is dat Duits niet? Dat is Duits, ja. Uh, ja, In die tijd, dat, dat, dat weet je nog wel. Ieder artiestje stortte zich op zo'n Amerikaanse hit. En Terry dacht, ja, die, die Duitse markt is zo groot. Laat ik dat zelf even doen. Ja. Dan uh, In het boek staat ook een cover top 200. Hè? En ja. uh, in de top 10 staat jouw persoonlijke favoriet op nummer 7. De Italiaan Giulio del Prete over La Bassalanda. Oftewel, het vlakke land. La Bassalanda. Kijk. La mia, con delle cattedrali come uniche montagne, e guglie nere come alberi di cuccagna, e chimere di marmo che si artigliano al cielo, con l'odissea del tempo come ultimo volo. En waarom is dit de favoriet van deze? Kijk, dit man is zo gepassioneerd en zo vol, eh, vol liefde, warmte en emotie... en heeft zo'n mooie stem. Zo'n prachtig, bronstig Italiaans geluid. Zonder het nou te overdrijven. Want de meeste van die Italianen... die gaan zo op de Gianna Nannini en de Umberto Tozzi toe. En dat is me wat te gek, maar dit is een man met stijl. Hij voelt het helemaal aan. En je hoort ook, mijn vlakke land kan overal liggen. In dit geval ligt het in Italië. In de bovenlakte, La Bassa landen. Uh, dit is ook het meest gekufferde? Nee, het meest gekufferde is natuurlijk nummer Kitapa En daarna Seasons in de zand. Nummer Kitapa. En daarna mijn vlakke land. Hartelijk dank. De biografie, zeg maar de definitieve biografie van Jacques Brel wordt vanmiddag gepresenteerd. René Segers, bedankt Dankjewel. voor de komst. Ik haat het als mijn telefoonoplader niet lang genoeg is om gewoon bij mijn bed te kunnen komen. En ik haat het als mijn leren autostoelen niet verwarmd zijn. Verder klagen. Doe ik na het nieuws met Jan van der Butte. Radio 1, het nos journaal. Ja, Sylvia Christel is overleden. De Nederlandse actrice is 60 geworden en ze was al geruime tijd ernstig ziek. Sylvia Christel werd bekend door de serie films Emanuelle. De eerste film uit 1974 was echt een kastsucces. De film was in Parijs tien jaar lang te zien. En Christel speelde ook de hoofdrol in drie van de zes daaropvolgende Emanuelle films. De twee grootste pensioenfondsen ABP en Zorg en Welzijn zitten eind september met hun dekkingsgraad nog steeds te laag. Korten op de uitkeringen volgend jaar lijkt onvermijdelijk. Oud-gedeputeerde Ton Hoijmaiers van de provincie Noord-Holland heeft zich schuldig gemaakt aan fraude op een ongekende schaal. Dat zijn de officier van justitie vanmorgen bij de start van het strafproces tegen Hoeymaers. Hij wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen, valsheid in geschriften en witwassen. En de oud-premier van Curaçao, Schotten, heeft aangifte gedaan van afpersing. De afpersing houdt verband met een dodelijk verkeersongeluk... waarbij hij begin 2005 was betrokken. In de media doen berichten de ronde dat Schotten destijds ten onrechte niet werd vervolgd. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de gids.fm. Met Felix Burders. Hacken tegen cybercrime. Is de remedie dan niet erger dan de kwaal? Zometeen een debat. Hier is Badlands, hier is Bruce, hier is de boss. 35 jaar geleden opgenomen dit nummer. Als Obama hier geen president mee wordt, dan weet ik het niet. Het Badlands van de CD Darkness on the Edge of Town. Toen nog gewoon een LP opgenomen in de herfst van 1977. En een hit in augustus 1978 ongeveer. Vara. De gids .fm. De Wereldontvanger. Willem Frank Noot, goedemorgen. Goedemorgen Felix. Uh, waar ik mee wil beginnen, dat zijn gewoon een paar willekeurige tweets... Zoals deze. Uh, ik kan maar niet beslissen of ik een iPhone of een Blackberry wil. De schoonmaakster kwam binnen voordat ik me had aangekleed. En dan nog eentje. Ik heb het koud, maar elke keer als ik de verwarming aanzet, dan beslaan de ruiten. Is dat niet je eigen schoonmaakster, of wel? Nee, nee. Ik citeer hier ook niet uit, uit mijn eigen Twitterwerk. Dit zijn een, een paar berichtjes die je vindt met de, de hashtag First World Problems. Hekje is, first World Problems. Ja, ja hashtag dus, uh, Felix. Uh, eerste wereldproblemen, deluxe problemen van deze wereld. Het is een uh, nogal populaire hashtag die wordt gebruikt ja, als twitteraars. <laughs> iets te klagen hebben. Uh, vaak gaat het nergens over. Het is een beetje geneuzel over uh, luxe problemen dus. En nu is er onlangs een YouTube video gemaakt... waarin de hashtag First World Problems... als een boemerang terugkeert bij die zeurpieten. En het gaat om dit filmpje. I hate when my phone charger won't reach my bed. I hate when my letter seats aren't heated. When I go to the bathroom and I forget my phone... Ja, een van die, een van die boodschappen. Hè. Ik, ik, haat het als mijn lederen autostoelen niet zijn verwarmd. Dat ja. zegt iemand in het filmpje. En nou, natuurlijk heel vervelend. En uh, op de beelden zie je dus geen verwend nest, maar een straatarm Haitiaans jongetje gefilmd voor een puinhoop wat, nou ja, waarschijnlijk vroeger zijn huis was. En Haiti werd, nou, je weet het, in uh, begin 2010 getroffen door een heel zware aardbeving. Het dat land ligt nog steeds in puin. Op veel plekken wonen mensen in uh, eigenlijk ja, niets meer dan krotten zonder stromend water, zonder licht en zonder riolering. I hate it when my house is so big, I need two wireless waters. When my milk gum makes my hot water taste too cold. Ja, mijn huis is zo groot dat ik twee draadloze routers nodig heb. Dat zegt een haitje in het filmpje, terwijl hij voor zijn krotwoning staat. Nou, het is waarschijnlijk kan deze man alleen maar dromen van een internetaansluiting. En nou moet ik zelf bekennen dat ik er ook wel eens over geklaagd heb... dat ik thuis twee draadloze routers nodig heb. Woon jij zo groot dan? Nee, ik woon in, in een rijtjeshuis, maar nou is het zo dat er heel veel gewapend beton in zit. Dus als ik boven zit, dan heb ik bijna geen... Verbinding met de router die beneden staat. Nou, daar klaag ik alleen thuis over hoor, niet op Twitter. Welke organisatie zit erachter, achter, die zogenaamde klagende Haitianen? Ja, dit, dit filmpje hoort bij een, uh, bij een campagne van Water is Life. En dat is een Amerikaanse hulporganisatie die houdt zich bezig met het. Uh, het zorgen dat de mensen in de allerarmste gebieden van de wereld... toch toegang krijgen tot, uh, tot schoon drinkwater. Nou, die club is ook uh, actief in Haiti. Het armste land op het westelijke halfrond. En volgens de bedenkers van deze campagne... daarom ook heel geschikt om dat enorme verschil... tussen, tussen arm en rijk in de wereld te laten zien. En het was uh, DDB, een New Yorkse reclamebureau... dat werkt samen met Water is Life. Die kwam op dit idee om een populaire hashtag op Twitter te kapen... en voor een nieuw doel te gebruiken. Een populaire hekje dus op Twitter te kapen. En dat doel is, laat maar raden, geld binnenhalen. Ja, de, dat, dat, en dat geeft de Eastwood ook grif toe. Hij werkt voor het reclamebureau DDB en is een van de bedenkers van deze campagne. The big thing they're getting is donations En do donations are massively up at Water is Life. Um, Water is Life is an organization that funds and builds wells, so we are helping them raise money. Ja, donaties, daar is het om te doen. En Water is Life bouwt waterpompen, uh, waterzuiveringsinstallaties. En sinds de start van deze campagne, een paar weken geleden, uh, is het aantal donaties fors toegenomen. Dat zegt deze reclameman. Haiti heeft ja, eigenlijk nooit een, uh, een goede drinkwatervoorziening gehad. En uh, na die aardbeving is de situatie alleen maar slechter geworden. Heerst ook een cholera-epidemie. Dus dat geld is hard nodig. En hoeveel van die campagnefilmpjes zijn er? Uh, er zijn negen verschillende filmpjes. Ze beginnen allemaal met, uh, met zo'n tweet over een, uh, een luxe-probleem. En ze eindigen dan bij een Haitiaan die daar wat over te vertellen heeft. En uh, dit spotje begint met de tweet van Paul Williams. Hij, hij klaagde begin oktober dat uh, nou, in het café waar hij zat, uh, daar was de munt op. zodat zijn favoriete cocktail niet gescheed kon worden. Heel vervelend excusez heb een probleem. Je je kussen en je kussen. Je moet je kussen Wordt meegenomen vanaf die, vanaf die laptop, die luxe laptop, aan het bureau waar die tweet op staat. En de camera eh, neemt je mee op het vliegtuig in de auto in. door die kapotte straten van Haiti. Je komt uiteindelijk terecht in Lembe... En, en eh, daar, daar staat dan een meisje. Het krijgt, krijgt dan een rechte camera in. En zij zegt. ja, wat vervelend voor je problemen. En ik hoop dat je dag toch beter wordt. Met op het einde de boodschap. Doneer om echte problemen op te lossen. Maar die klagen Paul Williams. die wordt heel direct aangesproken. eigenlijk op zijn nummer gezet. Dat gaat natuurlijk tamelijk ver. Ik veronderstel dat dat niet echt. Is nou, nee. Nee, precies, en, want uh, ik denk het gevaar zit er ook in dat, dat zulke mensen vervolgens op Twitter zwart worden gemaakt, dat de rechter een haatcampagne begint, dat ze aan de schandpaal worden genageld. Als je even uitzoekt wie die uh, Twitteraars nou eigenlijk zijn, uh, die negen mensen die worden aangesproken, dat zijn allemaal mensen, of bijna allemaal mensen, die werken op de een of andere manier in de reclamewereld. Uh, dus waarschijnlijk is deze campagne grotendeels of helemaal gescript, helemaal uitgeschreven. En wat natuurlijk ook geldt voor de reacties van die Haitian in die filmpjes. En dat is ook wel de kritiek die je leest op webblogs en op Twitter... dat het allemaal gefabriceerd is. Het is geen spontane actie van, van Haitian die nou zo boos zijn geworden... over die first world problems. En wat ook wel jammer is, het heeft niet echt geleid tot een dialoog... tussen mensen met luxe problemen en mensen met echte problemen. Maar er komen dus wel meer donaties binnen voor schoon drinkwater in Haiti... Dus in die zin is die campagne geslaagd? Ja, nou, dat filmpje is viral gegaan. Uh, al die, die clipjes zijn bij elkaar meer dan anderhalf miljoen be keer bekeken. In de reclamewereld is uh, deze campagne ook lovend ontvangen. En het zou best wel eens aan het eind van het jaar in de prijzen kunnen vallen. En die hashtag First World Problems, hoe ironisch die vaak ook werd gebruikt... met heel veel zelfspot, die wordt dankzij deze campagne... een stuk minder getwitterd om zomaar ergens over te klagen. Dankjewel, Willem Frank ten Oud. De Gids.fm Natuurlijk sprak de presentatie uh, van de prestatie eigenlijk van Felix Baumgartner... die afgelopen zondag van een recordhoogte uit de lucht kwam vallen tot de verbeelding. Maar indrukwekkend was ook de prestatie van YouTube... dat de gebeurtenis livestreamde. streamde en maar liefst 8 miljoen mensen keken. Een absoluut record dat de vraag opwerpt... hoe lang we gewoon de omroep nog nodig hebben. RTL 4... Ja. RTL 7. Nederland 1, Nederland 2. Ik praat erover met internetjournalist Francisco van Jolen... hoofddirecteur van Joop.nl. Francisco, goedemorgen. Goedemorgen. 8 Felix. miljoen is dat een record? Ja, dat was nog niet eerder vertoond. Er waren wel eerder uh, dingen live te zien op YouTube. En dat was er. Uh... Ik geloof dat bij de Olympische Spelen keken er dan zo'n 500.000 mensen. Nu 8 miljoen. Het was wel zo, in augustus werd uh, al eerder uitgezonden. De, uh, uh, kon je op Mars mee live kijken met de Curiosity, Curiosity Explorer. Daar keken toen 3,2 miljoen mensen naar. En je moet je voorstellen, Felix, op dat moment keken er dus meer mensen via internet naar zo'n event dan naar enig... Station in de televisiestation in de Verenigde Staten. En de kwaliteit dus, van die streams was goed? Ja, dat gaat goed. Dat kan je echt scherp uh, in de gaten houden. Ja, het ligt er een beetje aan natuurlijk waar je op kijkt. Dat, uh, als je op een mobiele telefoon, uh, heb je wat scherper beeld dan op een grote <lacht> scherm. Nee, maar dat is eigenlijk niet meer het probleem. Je ziet nu dat vroeger was dat altijd wel zo. Hè, de, de, ja, wat is vroeger een paar jaar geleden? Hè, dat de uh, dingen haperden of dat de uh, dingen onbereikbaar waren. Nou, die problemen, als je acht miljoen mensen tegelijk kan bedienen. Uh, dat is enorm veel. Hè? En uh, ja, daarbij roept zich de vraag op... wie gaat het in de toekomst televisie verzorgen... en hoe gaat die televisie eruit zien? Uh, de grap is, uh, de televisie uh, wordt op het ogenblik een beetje gered... door onder andere Google. En als je kijkt naar Engeland, dan zie je dat de advertentie-inkomsten stijgen omdat Google op het ogenblik als een idioot aan het adverteren is voor zijn diensten. En dat is natuurlijk een interessant verschijnsel... want eigenlijk cannibaliseren de tv-stations op zichzelf... want ze maken reclame voor iets wat waarschijnlijk hun ondergang gaat betekenen. En YouTube is van Google, maar ook ja. Apple blaast natuurlijk flink in de bus. Moeten omroepen zich zorgen gaan maken? Is dit de opmaat voor het eind van het omroepbestel? Uh, nou, kijk, een heleboel van de contracten waar het om gaat. Want het gaat eigenlijk om live televisie, hè, om live dingen. Dat, dat is voor het eerst. Voor de rest heeft internet eigenlijk al gewonnen. Dingen offline kijken, of offline, een serie... die kan je eigenlijk net zo gemakkelijk ja, uh, op een ander moment bekijken. En niet alleen doet, dat, uh, doet internet dat. Dat doet al de digitale videorecorder, doet dat ook al. Men, steeds meer mensen kijken niet meer live naar dingen die niet live zijn. Waarom zou je dat doen? Kan je op elk moment kijken dat je wil. Maar zo'n productiebureau Blue Circle kan natuurlijk Boer Zoekt Vrouw ook maken... voor Google of voor Apple... Dat zou je kunnen doen, ja. Als uh, Google ervoor betaalt... en zoals je weet, Google is een van de grootste bedrijven ter wereld... dus die hebben veel geld. is. Nou, dag, je, Karo. Uh, Bijvoorbeeld, maar waar je vooral moet denken... is natuurlijk de sportrechten. Nou, die liggen niet voor niks vaak al tien jaar vast... Dus ja. uh, daar, daar, die zijn voorlopig vastgesteld. Maar uh, ja, er, om je een idee te geven... YouTube heeft in oktober 60 nieuwe kanalen toegevoegd. En dat zijn niet alleen Amerikaanse kanalen. Dat is bijvoorbeeld in Duitsland een comediekanaal. In Frankrijk een kanaal speciaal voor vrouwen. Uh, uh, zo zijn ze langzamerhand. Die markt aan het veroveren. En de vraag is natuurlijk, waar kijken wij? Dat is misschien, misschien wel cruciaal. Er zijn twee ontwikkelingen gaande... Uh, je hebt een computer en je hebt de televisie, waar gaan wij in de toekomst naar kijken? Nou, en dan is het grote magische apparaat, als je het dan erover hebt, is natuurlijk de tablet. Dat ding heb je in je hand, daar zit, daar zit je mee op de bank. Uh, dat wordt door de televisiemens nog gezien als het tweede scherm. Ja. Maar de vraag is, blijft dat het tweede scherm of er, wordt dat gewoon uiteindelijk het scherm? En zijn alle programma's geschikt om via YouTube of via Apple te streamen? Hoe bedoel je wel? Ik nou, dat... kan me voorstellen dat er programma's zijn die wat minder geschikt zijn. Je natuurfilms tussen mensen. Ja, bijvoorbeeld. <laughs> ja. Nou, ja, Dat is, dat is dat inderdaad. Apple zal zich daar niet makkelijk voor lenen. Uh, Google kijkt daar misschien ook wat anders naar. Maar uh, het is wel zo dat uh, porno, uh, zoals het ook wel wordt genoemd... zich over het algemeen wel altijd zijn weg heeft weten te vinden op internet. Je zou kunnen zeggen dat is ook de baanbreker. Zeker als het om video gaat. Veel videotechnieken uh, zijn populair geworden... doordat je er uh, blote mensen mee bekomt. Bekijken. Over die tablet, er komt een nieuwe tablet uit van Microsoft. Wanneer gebeurt dat? Ja, en dat is nou juist een beetje, dat gaat eind deze maand gebeuren... op 26 oktober, Het uh, ding gaat 500 dollar kosten... komt ook uiteindelijk in Nederland uit, is nog niet duidelijk precies wanneer... levert wat vertraging op, maar Microsoft zou Microsoft niet zijn... als ze niet aan de tablet iets speciaals hebben toegevoegd... namelijk, wat is het bijzondere van een tablet dat er geen toetsenbord op zit. Dus wat denk je dat Microsoft doet? Die voegt daar een toetsenbord aan toe. Dat kan je er los bij kopen. Uh, het is een beetje, daar worden ze ook mee... dat je hem ziet als een soort ja, smalle notebook. En uh, als we het hebben over van welk scherm gaat het worden... is dat misschien ook wel weer cruciaal. Willen wij nog een toetsenbord hebben, ja of nee? Of zeggen we van nou, dat hebben we eigenlijk niet meer nodig. Nou, volgens Microsoft zijn we nog niet zo ver in de evolutie. Dat we al zeggen, het toetsenbord gaat vaarwel. Dus je moet dat er nog een beetje bij kunnen kopen. Wat wel interessant wordt in die tablet is dat daar Windows op zit. Dat die voor het eerst geïntegreerd is met de bestaande computers. Zoals we die kennen. En dat je daarmee dingen makkelijk kan uitwisselen. Dus dat de doelgroep in één keer veel groter wordt. En wat er nog iets te melden uit de appbeeld? Ja, er is wel een leuk dingetje. Als je uh, de apps voor Android... Uh, de van Google, die worden niet gekeurd. Hè? Apple heeft een heel streng toelatingbeleid. Uh, als je een app indient, dan wordt die eerst gekeken wat hij allemaal uitspookt. Ja. Nou, bij Android is dat niet. Dat maakt die, die markt ook een beetje. Ja, ja. Wat gebeurt er nou allemaal precies mee? En er is een bedrijf, dat, heeft, dat heet Zscaler. Die heeft een app ontworpen, of tenminste een app, een website. Zapp.zscaler.com En daar voel je de naam van je app in die je wil downloaden. En dan laat hij je precies zien wat hij allemaal aan data verzamelt... en doorstuurt naar het bedrijf dat de app heeft gemaakt. Zodat of die wel durft dus eigenlijk. Ja, die ja die die, of die de de veilig de is. Of dat hij aan de haal gaat met je foto's. Internet en hoofdredacteur van Joop.nl Francisco van Jolen, graag tot volgende week.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 Het Vara.nl en morgen is Superman er weer op deze zender in het programma de gids .fm. Ik had aan het begin van het uur had ik de woordvoerder van Livstrong Nederland aan de lijn, Herman van Tilburg. En die weet het, Livstrong is een onderdeel van Livstrong Foundation. En Livstrong Foundation is weer een invloedrijke stichting die ooit is opgericht door Lance Armstrong. En die zit nu in het slot. Die moet nu vechten tegen zijn geloofwaardigheid. En eh, ik vroeg hem wat er nou van de donaties die in Nederland zijn opgehaald, hoeveel procent van naar de Amerikaanse stichting gaat. Hij zei, uh, van die uh, binnenkomende gelden... ging er 3000 euro richting Amerika. Hij heeft net gebeld namelijk. En dat betekent 10%. Hekken tegen cybercrime. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie... wil dat de politie meer bevoegdheid krijgt in de digitale wereld. De politie zou namelijk hopeloos achterlopen op cybercriminelen. Is dit plan het antwoord op de digitale misdaad? Ik praat erover met Axel Armbak. Hij is onderzoeker voor het Instituut voor Informatierechten... aan de Universiteit van Amsterdam. En met Wouter Stol, lector Cyber Safety... aan de NHL Hogeschool Leeuwarden en de Politieacademie. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Stol, kunt u uitleggen wat er in de plannen van minister Opstelter gaat veranderen? Ja, nou, de, de, de, de kern, uh, kernelementen eruit zijn dat uh, de minister het mogelijk wil maken... voor de politie om uh, zeg maar, op, op afstand binnen te dringen in computers van uh, criminelen... Uh, ...dat de politie de mogelijkheid krijgt om daar software te plaatsen, spyware, dus die, die daar bepaalde gegevens verzamelt. Uh, dat de minister het ook uh, mogelijk maakt om, uh, nee, dat de minister ook het, het hele van het digitale gegevens strafbaar stelt. Nou, dat is een wat minder besproken element. Het belangrijkste is natuurlijk de, de, het element van, ja, de politie krijgt bevoegdheid om onder bepaalde omstandigheden uh, computers van verdachten te hacken. En wat voor criminaliteit kun je ermee opsporen dan? Of tegenkomen? Uh, uh, nou, uh, kijk, om te beginnen natuurlijk uh, digitale criminaliteit, cybercrime. Daar gaat het uh, hele verhaal ook over. Uh, maar uh, ik kan me ook goed voorstellen dat het gaat om gewoon uh, offline criminaliteit. En zijn die extra bevoegdheden hard nodig? Die zijn uh, zeker hard nodig... Um, want ja, een van de punten van kritiek die de politie steeds krijgt... is dat ze onvoldoende slagvaardig is als het gaat om de bestrijding van cybercrime. Het nee. um, punt van discussie is natuurlijk wel um, ja, hoe je voldoende waarborgen inbouwt... dat, dat je dit uh, zeg maar op een goede manier regelt. Een offline criminaliteit is dan natuurlijk gewoon... als er mensen een bankoverval plegen en daarover gaan uh, twitteren... dan ja, wel precies. een e-mailtje gaan sturen. Ja. Axel Armbak is onderzoeker bij het Instituut voor Informatierecht. Ziet u die noodzaak hier ook van voor de politie? Nou, er is natuurlijk een nieuwe, nieuwe omgeving waar ja, strafbare feiten uh, plaatsvinden. De, het internet. Ik vind, uh, als ik de brief van de minister lees... vind ik de argumentatie voor die noodzakelijkheid eigenlijk flinterdun. Ja. Um, er wordt eigenlijk niet echt uh, goed onderbouwd waarom dat nou nodig zou zijn. Dus ik, ik zou eigenlijk willen pleiten om eens even rustig achterover te zitten... en te kijken van, ja, wat is nou precies het probleem? Is het het probleem dat er geen bevoegdheden zijn? Of is er eigenlijk een probleem dat er... Ja, te weinig uh, capaciteit is bij... Nee. bij, bij maar dan, bij, dan laten we die boebelijke vrijspel, hè? Als we achterover gaan leunen. Nou, dat, uh, dat, uh, dat uh, vraag ik me af. Kijk, het is een heel ingrijpend middel. En voor dit soort uh, ingrijpende middelen... Uh, mo ja, moet de noodzakelijkheid echt vaststaan. Iets anders is dat je... als je uh, wilt kunnen inbreken in computers... dan heb je eigenlijk een prikkel... Uh, om die informatiesystemen van gebruikers zwak te houden. Yeah. Dus het is eigenlijk... Uh, is het een middel en het? Het heeft de Duitse praktijk heeft dat al uh, wel laten zien. In Duitsland uh, is zo'n bevoegdheid al ingezet. En daar bleek uh, dat uh, zeg maar de spyware, dus, dus, dus het computerprogramma dat ervoor werd gebruikt... bleek overgenomen te kunnen worden door, door criminelen. Dus dan, dus dan creëer je eigenlijk een, een erger kwaad dan het kwaad dat je probeert Meneer Stoller, dat gebeurt, hè? Nou, ja, goed. nou, um, kijk, om te beginnen, um, denk ik van nou... Um, achteroverleunen lijkt mij ook niet zo'n... Um, Heel goed idee. Kijk, de ja, ja, Dat is natuurlijk een beetje verkeerd geformuleerd. Maar even goed nadenken wat er nou... De noodzakelijkheid bevoegdheid ja. die, uh, zit er natuurlijk in dat we een samenleving hebben die zich voor een deel ook uh, op internet uh, afspeelt. Uh, en offline hebben we het zo geregeld dat als het nodig is, hè, als de criminaliteit uh, dat nodig maakt, dan kan de politie uiteindelijk overigens bij. He, je kunt mensen volgen, je kunt uh, in, in huizenzoekingen doen. Uh, maar digitaal hebben we dat gewoon niet geregeld. Dus um, er ontstaat nu een situatie waarin je digitaal allerlei omgevingen hebt. Waar de criminelen hun spulletjes kunnen verbergen en hun communicatie kunnen doen. Um, waar de politie, als het nodig is, ook niet bij kan. Ja, dus dat zou moeten versterken. veranderen. Um, meneer Arnbak, mm -hmm. noem nog eens wat bezwaren tegen de nieuwe plannen. Nou, uh, buiten. Uh, kijk, het, het, je moet die plannen goed analyseren. En er zijn uh, inderdaad misschien wel bepaalde omstandigheden... waarin je dit zou willen kunnen doen. Maar dat moet dan opwegen tegen de nadelen. En, en, een belangrijk nadeel vind ik dat... Uh, uh, ja, dat, dat het, ja, dus eigenlijk de noodzakelijkheid voor mij niet echt vaststaat. Iets, iets anders wat ik uh, helemaal mis in deze discussie... is uh, uh, het ontoegankelijk maken van gegevens. Dat is het derde element in die brief. Dus je wil eigenlijk ja, gegevens uh, gaan vernietigen... of je wil iets met gegevens doen op een computer van een eindgebruiker. Ja. Dat maakt het bewijzen van uiteindelijk uh, het plegen van die strafbare feiten... bijzonder gecompliceerd. Er ja, staat ook bij dat ze... Kopieerd moeten worden, die gegevens. Ja, nee, maar dat, een verdachte kan voor, voor het gerecht altijd zeggen: van nou ja, goed, uh, dat heb ik niet gedaan, uh, de, mijn computer is gehackt en ik, ik heb geen idee hoe dat er komt. Dan ja, kom je in een hele, hele. en ik zie dit hele argument. Uh, zie ik nog helemaal niet terugkomen in de hele discussie. Wat ik. Wat ik een, een soort van breder iets wat me heel erg opvalt. is dat deze brief dus gisteren. Is, uh, is gelanceerd. Nou, dan ontstaat er wat maatschappelijke discussie. En meteen hoor ik vanuit de Kamer een, een, een steun van... ja, dit moet kunnen. Dat is eigenlijk heel, heel vreemd. Want het is een heel erg ingewikkeld opsporingsmiddel. Hoe kan nou op dezelfde dag zo'n brief geïntroduceerd zijn? En dat er al steun voor is in de Kamer... Daar ja, moet je goed over nadenken, ja, je, meneer Armbak. Ja, dat is, is echt... het is natuurlijk een oude discussie. Het is niet zo dat de Kamer dit nu voor het eerst hoort. Ik denk dat de Kamer blij is dat de minister eindelijk... met deze maatregelen komt die al heel lang geleden zijn toegezegd. Ja. Zijn toegezegd? Nou, ja, de niet... discussie loopt al heel lang over uh, het gebrek aan deze bevoegdheden. En de Kamer weet dat. En de minister heeft daar al eerder ook over gerapporteerd. Van, ja, ik weet dat de politie uh, hier problemen heeft. Ik kom daarop terug. Meneer Allermark, ja, hoe zou het eigenlijk wel moeten? Nou kijk, um, e eerst goed nadenken. Dat is denk ik heel erg belangrijk. Goed, uh, goed beargumenteren. Ik zie ook helemaal geen cijfers van nou, hoe groot is het probleem nou daadwerkelijk. Ik uh, denk dat een heel belangrijk probleem ook is dat uh, ja als je zelf... Ja, maar dan gaat u weer de bezwaren noemen. maar wat zou er wel moeten gebeuren? Want het is wel een probleem natuurlijk, of niet? Nou, Je zou, je zou dus heel goed moeten nadenken ook hoe je ermee omgaat... als je in andere landen gaat hacken hè, of uh, gaat inbreken in computers. Wat je dan verwacht als andere landen ook op computers in Nederland gaan terughekken. Ik zie die, die overwegingen zie ik ook helemaal niet terug. Er ziet in dit allemaal discussie. hele grote boze beren op de weg... Nou ja, kijk, het is natuurlijk uh, een bekend feit... dat er vanuit allerlei landen ook uh, Nederlandse computers worden, uh, worden onderzocht. Het is goed dat de discussie plaatsvindt om dit nu in de wet vast te leggen. Overigens zijn in eerdere uh, gevallen... Uh, uh, zeg maar, bijvoorbeeld in het bredolab lab uh, uh, botnetopsporing... is deze bevoegdheid is al ingezet. En het is dus vreemd eigenlijk dat toen die bevoegdheid is ingezet... en men heeft gezegd van ja dat valt onder artikel 2 politiewet. <laughs> ja. Maar dat er nu, als het ware, een nieuwe bevoegdheid wordt geïntroduceerd... omdat die bevoegdheid nog niet bestaat. Meneer, ja, maar fijn zijn dat, dat erover gediscussieerd wordt. En ik begrijp ja. meneer Stol, die wilde heel graag verder over discussiëren. Maar er zit op een gegeven moment een rek. En die is nu weg. Ik, ik, ik heb een bepaalde tijd... Ja, de uh, ja, discussie is, is nog lang niet afgelopen. Dat, dat is, dacht dat ik ook niet. Axel Armbak, onderzoeker ja. bij het Instituut voor Informatierecht... en Wouter Stol, hoogleraar politiekunde aan de Vrije Universiteit... en lector Cybersafety aan de NHL Hogeschool Leeuwarden. Moet ik moet nog even uitzoeken of de uitzendingen van RKK... ook vallen onder het geschil tussen DWDD en BZV. Want anders zit ik om vijf voor acht gekluisterd aan Nederland 2 om de verbouwing van de sint abdij in west op de voet te volgen. En om vijf over tien is op Nederland 1 een documentaire te zien over de wonderbaarlijke wederopstanding van Monique van der Vorst. Dat klinkt karo, maar is het niet? Het is dus NTR. Het gaat er een paar Olympië die weer kan lopen. Ik heb nooit gelogen. Dat klinkt dan wel weer erg katholiek. Jurgen van der Berg, ook NCRW. Stand.nl nog even Felix. Er moet een Europese regering komen. We gaan erover praten met Sophie in het veld Europarlementariër voor D66. In lunch meteen. Surf naar degids.fm. Tot morgen. Argos bestaat 20 jaar. 20 jaar spitten. Ach, laten we daar niet te veel over praten. Ik heb daar nog nooit over gezegd. 20 jaar confronterende interviews. Ja, maar was het nou meneer Van Capelle? Ja, maar dat is toch niet van belang? Jawel. En 20 jaar onthullingen. Chirurg Haas schoot nietjes in het been van een patiënt... om te controleren of de patiënt voldoende verdoofd was. Luister naar de speciale jubileumuitzending van Argos. Live vanuit Studio Desmet in Amsterdam. Kunnen de vliegende schotels van Argos misschien toch niet... het daglicht van het ministerie van Defensie verdragen? Prominente gasten en...